Spoedige start. Van Tijn met het NOS-journaal. In Chili is een aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Er was een tsunami-waarschuwing afgegeven en 4000 mensen waren geëvacueerd. De waarschuwing is inmiddels opgeheven. Er zijn wegen en huizen beschadigd, maar geen gewonden gemeld. Wel zitten 21.000 huishoudens zonder stroom. De beving vond plaats op een diepte van 34 kilometer onder het eiland Chiloé. In het gebied komen veel toeristen. In het westen van Mexico zijn zes afgehakte hoofden gevonden. Van de lichamen van de mannen is geen spoor te bekennen. De hoofden werden gevonden in een arm gebied waar drugsbendes de dienst uitmaken. Er is veel geweld tussen rivaliserende bendes. In Mexico zijn in de afgelopen tien jaar naar schatting honderdduizend mensen slachtoffer geworden van geweld. Wat vaak te maken heeft met de drugsoorlog. In Zuid-Holland is voor de tweede keer in korte tijd vogelgriep gemeld. Vandaag zijn 60.000 kippen geruimd op twee pluimveebedrijven in Zoeterwoude. Op een van de bedrijven was vogelgriep vastgesteld. Uit voorzorg zijn ook de dieren bij een pluimveehuider in de buurt gedood. De Britse koningin Elisabeth is vandaag niet naar de kerk gegaan. De koningin van 90 is zwaar verkouden. Haar kersttoespraak was al opgenomen. Die is vanmiddag gewoon uitgezonden. In Nederland riep koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak op tot redelijkheid. De koning zei, het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. En de Franse... Thomas Couville heeft een nieuw wereldrecord alleen rond de wereldzeilen gevestigd. Hij deed dat in iets meer dan 49 dagen. Vandaag passeerde hij de finishlijn voor de kust van Bretagne, melden Franse media. Het record is acht dagen korter dan het vorige, 2008. Vanmorgen vloog een helikopter van de Franse marine boven de Trimaran van 31 meter lang van Coville om hem terug welkom te heten in Franse wateren.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 ...terug bij Peaceful Radio Show. Kerst Peaceful Radio Show. Oftewel, zoals ik het zelf noem... ...Peaceful Radio Christmas Show. Um, we gaan weer beginnen aan een uurtje... nieuws, kerstmuziek. En in vorige uur heb je kunnen horen dat het allemaal... Um, ...ja, het heet allemaal wel kerst... ...maar of het, uh, het is niet de traditionele kerst. En dat vind ik zelf wel erg lekker... Je hoort hem eens klagen, ja, altijd diezelfde liedjes, zus en zo. Nou ja, niet bij PSO Radio. Ga er lekker voor zitten. De informatie kan je krijgen op PSO En ik zou zeggen, geniet ervan.